We verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael de Atskangel, toen hij met een duivel twisten en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van last tegen hem voorbrengend, maar zei de, de heren u. Maar deze hetgeen zij niet weten dat lasteren zijn. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten. In hetzelfde verderven zij zich weven Want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Baalam zijn zij heen gestart. En zijn door de tegenspreking van Kora vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijden. En als ze met u altijd zijn, wijden zij zichzelf een zonder vrezen. Zij zijn watergrootte wolken die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst onverwacht. Tweemaal gestorven en ontworteld, wilde baren dat een van de schande opschuimende, dwalende sterren, de welkende donkerheid, de duisternis en de eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook hij nog de zeven van zevende van Adam en zegende, Ziet, de Heer is gekomen. Met zijn vele duizenden heiligen Om gericht te houden tegen allen En te straffen alle goddelozen onder hen Vanwege al hun van godeloze werken Die zijn goddeloos geluk gedaan hebben En vanwege al de harde woorden Die de goddeloze zonder tegen hem gesproken hebben Die zijn murmreders, klagers over Wandelende naar hun beheerlijkheden en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om voordeel Maar geliefden, gedenk gij der woorden die voorzicht zijn van de apostelen en van onze Heer Jezus Christus, Dat gij u gezegd hebben, dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar de genodeloze begeerlijkheden wandelen zullen. deze zijn er, die zichzelf afschrijzen, natuurlijke mensen, den geest niet hebbende, maar geliefden, bouwt gij u zelf op de allerheiligste geloof, biddende in de heilige geest, bewaart u zelf in de liefde God, verwachtende de barmhartigheid van onze leden Jezus Christus ten eeuwige leven, en ontvermd u wel een onderscheid makende, maar behoudt anderen door en grijpt uit de vuur, en gaat ook de rok die van het vlees begrekt is, en nu die macht is uit van tregelend te beweren en ons strafel stellen voor zijn heerlijkheid in vrede. Vermeling wezen voor onze zaligmaker, zee, heerlijkheid en majesteit, kracht en macht bezig nu en alle feest. Verder de ik voor de aandacht nog voorgeleven van onze Nederlandse geloofbeleiding is, daarvan artikel 20 van de rechtvaardigheid en barmhartigheid God in Christus bewezen. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezongen heeft om aan te nemen de natuur in de welk de ongehoorzaamheid was, om in dezelfde te voldoen en te dragen de straf der zonden, zo zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo hij dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonen op hem gelegd heeft, dan heeft hij voor zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der geroemenis waardig waren. Voor ons geefde de het zult in hun dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Okay. Onze geluppen en onze verwachting in dit avontuur In spreken en in luisteren beide Zij in de namen der sereneren Die hemel en aarde gemaakt heeft die trouwe houdt en die eeuwelijk kleef en die nooit varen, de werken zijn herhanden en hem, geliefde genade zij u en vrede van hem die is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 ...van de koning der aarde, Amen. Laten we het dan strachtig bedenken die desheren te zoeken. Driemaal heilig en volzellig aan beddelijk wezen. Voor wien de heilige tromgeestigen en gezichten komen te bedekken daarom betemt het ons als nietig zonder toverast met we ootmoed mocht het bovenal zijn met ware kinderlijke vrees waar de ootmoed ook altijd samen mee gaat vervuld te mogen worden Wanneer we in deze bijzonder uur, in dit avontuur, uw gezicht voor en met malkanderen nog mogen zoeken in te gebeden. Dat het een bijzonder uur is dan een aanzel voor de laatste maal van deze dag. word je nog tot de gemeente komen te richten, als afscheid, om straks een verreis te doen over de grote oceaan. Om daar de herderstaf bij vernieuwing op te mogen nemen. En ook dat dierenbergen onverhandelijker woord God, nog uit te mogen dergen. Er is vele stormen overheen gegaan. Vele weten waar de zijn ook in deze, ook niet gesperd gebleven is. Maar hij komt alles vlak te maken, op uw tijd te wijzen. Dat heb jij altijd nog betoond, in één ons leven, jij kwam te spreken, dat jij dat ook bestendig kwam te maken. Men wist het ook een van droefheid voor de gemeente. Dat ook onze gezicht Niet vele malen naar alle waarschijnlijkheid meer zullen ontmoeten. Maar ook voor ons is het een bijzonder van ontroering. En ook van droefheid. Zamen al kandere gaan verlaten. samen vier en een half jaar. Ook de hudderstaf in deze gemeente. Nu hebben mogen bedienen. In alle gebrek. In alle tekort. Mocht hij daar geen verzoening. Over willen doen. In uw dierbaar bloed. Maar aan de andere zij dan zijn er ook zulke banden gevallen die op nooit meer verbroken zullen worden, maar daar mezelf van geloven die eeuwen bestendig zullen zijn en blijven tot de dag der dagen. wat hier tijdens ook in deze gemeente zelf plaatselijk nooit geweest en wanneer we de eerste maal reeds hier kwamen, dan was dat ook voor ons een bijzondere zaak, Aan we hier de eerste zondag een woordje hebben gesproken. En we hadden toen niet gedacht dat het juist het plaatje zou moeten zijn. Daar we dan nog een enkel jaartje uw woord zouden moeten uitdragen dat er vele beroepen op ons werden uitgebracht. Hebben we naar vlees en bloed, zeg ik, dan was dat voor ons geen plaats om naartoe te gaan. Maar heb toen de bezwaren weg willen nemen, zodat je ook in die tijd ook een nooit beschamend rotsteen zijt geweest. Maar we hebben er ook vele graven uitgedragen, en in mij geleefd met de smarten die al zo toen er is. Ook door degene, die soms een geliefde man, vader, moeder of kind. Hebben moeten verliezen, of vrouw, door de onverbiddelijke dood. Zodat we dat ook nooit meer zullen vergeten, zolang wij onverstand nog zo komen believen te schenken. Maar daar, maar daar in dit avontuurtje, al zou geroepen worden, nog een laatste woordje, tot de gemeente te richten, daar is u bekend, wat er in onze zielen omgaat. We zijn ten alle tijde onbekwaam, door dit hoofdgewichtvolle werk, maar dan wel bijzonder in dit avontuur. Maar mochten ze u de aan dat alle dingen Noem het hier en met orde mochten geschieden Dat men al zo geen mensen zochten te begaven Maar dat men al zo weer op het oog mochten krijgen En u na mochten bedoelen Het heil ook voor de laatste maal van de zielen die ons zijn toevertrouwd maar dat het ook nog mocht zijn tot stichting tot vertrouwsting en versterking van uw volk hier op aarde die ook nog in ons midden bevonden mogen worden en durven niet alleen deze plaatsen gaan verlaten dat voor onze zwart is daar hebben we al vele malen een afscheidswoordje gesproken hebben de gemeenten van ons vaderland. En zelfs de week die achter ons ligt voor een grote scharie, ook in ons vaderland. Maar toch is in dit avontuurtje voor onze het we hebben ook nog zoveel liefde. ...van de gemeente mogen ervaren, die men niet waardig waren... Werd, alleen hebben ook voor onze zijde zo diep verburgd... ...en zo diep verzoldigd... Mogen we dan ook verwerktigd worden voor de gemeente... ...die we gaan verlaten, of te mogen zuchten... ...o wat het u er hier bij, de Heere weg mochten ledige leden geplaatst... ...die er ook ontstaan zal... Nog willen vervullen met de man, u is raad, zou wel een onder zijn. Ook in de kerkelijke omstandigheden van meneer verkeerde dat er weinigen zijn. Maar ze hebben er ook maar eentje nodig. En u mocht het zijn, dat gij zelf dat nog eens mochten werken. dan me we gezellig van u drie dat nog eens op en aan gebonden mogen krijgen. Door reiden die verstand van kermen hebben mogen ontvangen, die als ook de volle raadschool nooit mogen dragen in het midden der gemeente. En daar het ook voornamelijk een zwaar afscheid is van de broeders kerkeraad, dat men in liefde en in vrede met elkander hebben mogen leven. ...en ook hebben meegeleefd... ...toen er ook een vrouw van een onze geliefde broeders... ...is weggenomen door de onverbiddelijke dood. Maar ook een andere broeder op de rand van de eeuwigheid... ...ook heeft gelegen... ...jij nog genadelijk als een toonbeeld... ...uur ook vermen en willen oprichten. Daarbij is er ook eentje al, ook wees in de tachtig jertjes, en achter mocht ook hem willen gedenken, daar hem toch ook aan de stond, van zijn leven is gekomen. Zodat men dan ook de kerkraad als helderlingen, en die akkeren te samen opkomen dragen. Dat er ook voor hun een zware tijd weer te wachten is, om al het werk ook alleen weer te gaan doen, dat de gemeente ook getoond met hun zwakheden zou mogen hebben, dat ze niet alleen op de handen gedragen mochten worden, maar dan kunnen ze we weer losgelaten worden. Maar dat het op de harten gedragen mocht worden, dan kunnen we nog veel. ...ook van elkanderen komen te verdragen. En daarom bevelen we zo ook u en uw goddelijke genade... ...maar ook de ganse gemeente... ...dat er ook niet alleen van onze gemeente, maar ook nog... ...van onze familieleden aanwezig zijn... ...onze enige geliefde zuster... Die al al van de week ook geweest is, om de afscheid ook plaatselijk in ons land mee te maken, maar thans ook in dit avontuur. We hebben met ons drieën op de aarde geweest als kinderen. Ons vader en moeder is niet meer, ons enigste broer is weggenomen door de onverbiddelijke dood. En daar hebben we ook nou al verbonden, dat is u bekend. We hebben nog een zuster, daar dus zijn we ook nou al verbonden. Mocht hij ze willen gedenken, voor tijd en voor eeuwigheid, ook bij die. En ook onze dochters die we achter zullen laten, met onze schoonzoon. We dragen zo, kan u op. Oh, het zijn banden die toch ook weer geschat moeten worden. ook, degene die familie zijn van onze geliefde vrouw. We draaien samen op haar naar de troon. Dat ook haar moeder hoog in jaren is gekomen. Maar ook haar broeder en haar zuster. ...die zo knoten moet verlaten... ...zo dragen we ook onze eten lachbare burgervader... ...van deze plaats en gemeente en u er hier op... ...die al zo ook ...nog in deze avond in ons midden... ...heeft willen verkeren... ...om al zo dit afscheid nog mee te willen maken... ...waar we nog verblijd mee zijn... En dan men ook op prijs stellen. Al is het in Andram, Dat er al zo in staat. Dat wij erin staan. Dat wij ook de zielen toevertrouwd zijn. Dat is wel het zwaarste verantwoordelijkste werk. Van geld voor de eeuwigheid. Maar ook hem is een gewaar zwaarder taak toevertrouwd. Om de belangen op een maatschappelijk gebied. Ook te dienen en ook de heren van uw lieven hem als op het te hebben. Ach, zo mocht het zijn, dan ga je een voester voor de gemeente mocht zijn. Om ook het wel van Sion op aarde te mogen waartigen Al hebben we dan met elkaar er niet veel omgegaan nog hebben we nooit enige tegenwerking gewerken worden maar nog medewerking. te werken, waar we nu ook herkennen de middelijke weg ook degene en ook onze hele lachbare burger verder, die al zo daar zijn medewerking aan één verleen. zo mocht het zijn dat dit avontuurtje nog dienstbaar versteld mocht worden het is zo redding van zielen, dat we het allen te stemmen verloren liggen om verbond van adam, maar dat gij gekomen zij om op verloren he, te zoeken en het weggedrevene he, te verzamelen, of in dit avontuurtje nog aan hun verloren stap ontdekt mogen worden. In nooit zijn bereid zonder voor u mochten worden. Om nooit aan uw voeten terecht mochten komen. En hij al gelijk kwam de tuinvest u. En kom af, wat ik moet weten in uw huis blijven. Al, er zijn er altijd met zulke gelegenheden. Die ja, uit nieuwsgierigheid komen. Maar als zou u de heren nog niet in de weg staan, om er nog het eentje te mogen grijpen, van een gewis verderven een eeuwig gevaar, waar we in verkeer u, om uit die geestelijke doodstaat verlost te mogen worden, en met een eeuwig levend geloof, ook door het geloof verenigd te mogen worden, om ene plan te gemaakt te mogen worden in de maar u dood, hij is nu opstaand om hier een ding op paard te mogen worden zoekende die stad, die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester alleen God is. Denk u aan een aard volk hier op paard hij mocht hen nog willen trouwsten en willen schenken, waar ze in al zijn hebben wat tijd en eeuwigheid, hij moet de gemeente niet willen verlaten. Hij die tussen de oude kandelaren wandelt, en de zeven sterren in uw rechterhand komt te halen, mocht hij nog genadelijk ook willen betalen, dat hij nog in uw goedertierenheid en ontfermingen op de gemeente wou willen werken, en nog voor willen zorgen, al staat God even vast, hoezeer deel daar blaft. Al wordt dan de ene weg geroomd, kan de andere weer gezond worden, bij ons het geest is ook nog over. Zo dragen men ook nog een jong ouder paar op, die verblijft zijn geworden door een geboorte, van een kindje, dat alles nog een voorspoed heeft mogen gaan. Ze hebben reeds een kindje aan de schoteraar ze moeten toevertrouwen. Die men ook hebben mogen helpen begraven. Daarom is het danfpleyschap. Zo mocht hij de moeder weer op willen richten. De vader willen gedenken. Ook in de opvoeding. De eer nodig mogen hebben. gedenk ook. De vader, de grootvader. Die ook meedamsdrager is. Die ook een zwak lichaam omdraagt. Wat hier hiertoe nog wel gemaakt. Toen voor ook een weggenomen, toen men hier kwamen, tot een onverbiddelijke dood, die juist voor hun traan. We mogen ook hem nog herdenken, die is best af. Wij zijn nog in de strijdende kerk, maar hij is in de triomferende. Maar toch zouden we in de strijdende kerk, ook straks daar zijn. Waar hij moeite meer is, Geraal, namen nooit geen af ...van elkander hem hier zullen hoeven te nemen. Zo mocht hij dan ook in dit avontuur... ...op nog een voor de kracht uit de hoogte... ...op ook de gelegenheid tijd... ...nog een woordje te mogen spreken... ...nog de opdragende weten... ...en ook weten er een... en die bedroefden... Gedenken aan uw krechten, gedenken ook aan de onderwijzers, alle personeel, de kinderen van de gemeente. Die nog vijf jaar nog onderwijs hebben gegeven, wil ze ook nog bij de zuivere waarheid doen blijven, maar bovenal de doorgenade doen in en beleven. En zo mogen wij nog gedenken, land en volk, kerk en stad, onze Heer de overheid, ook van ons land, met onze Heer bieden de vorstin, maar ook de plaatselijke overheid. We dragen de stemmen nog op, aan en aan de troon, en zo mogen we nog doen, boven bidden, denken en verwachten, alleen om op bloed, dat is nu testament. Om het bloed van Jezus. Amen. We zetten thans. Onze goosdienst toefening voort. Door hem met elkaar te zingen. Van Psalm 51. Het zesde. En het neigende versje. Ik bid u. Werp mij niet van uw aanschijn. En opdat ik besluit te mijn beheren. Uw heilige geest wil mij niet zweren. Als gij mij van u vernieuwd zal zijn. Doe mij ook dus zekerheid. Mijn herzelligheid heer. Door uw genade. Geef mij ook de geest, de vrijmoedigheid en de sterk mij daarmee, vroeg en spade en rechtoffe dat de Heer is in is een gemoed, benauwd door ambt en klagen, een nederig hart en in een geest verslagen, het zal God niet verachten. Maar ontvan, o Heer, doe Sion wel naar uw goedheid. Aan Jeruzalem, die op u betrouwt, welk is de stad die hij u hebt bereid. Haar muren, toch een nadelijke bouwen, het is het zesde het neigende zangvers van een vijfzuchtstumst. Gollum. dan krijg hij een bijzonder gezicht van de hemel want hij komt in een vertrekking van zinnen en dat daalt de laken uit de hemel vastgebonden aan de vier hoeken en daar is in dat vlaken niet anders te vinden dan kruipende dieren en al zo viervoetige dieren, meestal rijden, en rijding, door elk de vissen waren er niet bij. Dat was ook een tekentje, dat een die hem aanvankelijk ook tot visseren gesteld had van mensen, al zo nu, de Joodse kerk meer en meer zou gaan verlaten, en dat ook het net, hij moest gewerpen op godsbevel, Maar zie. Dan kwam over het woord God tot Petrus. Kom Petrus. Slag de reed. Want hij was hongerig. Het was tegen etenstijd. Maar Petrus was ook nog zo verbonden. Aan die ooks instellingen. Dat hij zei de geest is hier want ik heb nog nooit iets orijns ook gegeten. Maar dat de dieren geen uw glop gereidigd heeft. Dat zult gij Petrus niet doorij maken. En nou denken we zo. Ook op het beroep dat we hebben moeten nemen. In Sidoat. Het was algemeen. Ook een is bij mij wel eens wat moeten waar als enkele leraars Nog van onze gereformeerde gemeente in Eitelang Nou in Canada gedaan, Is er hier al geen gebrek genoeg Het heeft ons werkelijk niet aan beroepen ontbroken We hebben er ongeveer te winst gehad Sinds af en hier vier en een half jaar ook hebben verkeerd. En het is zelf wel eens in ons harte geweest, in onze dwarsheid. dan men dacht dat men naar een andere plaats moest. Die. Maar God brak het in de dadelijkheid af. Maar dan komen ook in die weg. God zwirg, zo te weten stem. Want toen we van de zomer die achter ons ligt. En reis hebben naar Canada. Toen was het in onze gedachten dat eens. Maar dat zal lang duren. Voordat het voor de tweede keer zal zijn. Maar hier is ook een uitgekomen. Dat wij niet meetellen. En dat er hier is hele roep die hij wil. En ook zendt waar geen reis hebben wil. Daar is een overblijvend des in de toe Dat heeft ook beter moeten ervaren. Want tot drie maal toe kwam het zelf in gezicht weer voor hem. Tot drie maal toe kwam hij ook hetzelfde te zeggen. Maar de boodschap van wat was geen kleinigheid. Het geen wat nou gereinigd heeft. Dat zal u niet door hem bijmaken. Gereinigd, namelijk kracht is eeuwige verkiezing. Afgezonderd tot de eeuwige zaligheid. O gereinigd, kracht is de borg Van die gezegende borg. Een eeuwige middag. die in de tijd. de gereinigd zal worden. Door dat dierbare bloed. Ook door bad er weder is, Maar die straks hier volkomen rein. Voor God zouden staan verprezen. Zonder vlek en rimpel wel vrezen. de u dat aan. Om de hele die God eruit komt te verklaren. Niet mee te tellen. En te de te avond. Maar zie, dan komt ook de heer tot hem te zeggen, zie, drie mannen, die staan eveneens aan de poorten, en die zoeken u. En zie, dat was een gezantschap van Cornelius, dat was een eigen, die kwam al zo uit Italië, hij was een hoofdman over overonder, en daarom bij de Joden zeer veracht. Was ze weer door de Romeinen juist verdrukt. Maar het was toch een uitverkoerde feitje... ...naar de vroeger kennis van God. Want God had reeks aanvankelijk getrokken... ...uit deze tegenwoordige boze wereld. En al zo hadden de ware vries op God... ...reeks is ziel ontvangen. Maar daarbij had er ook een boodschap van de engel uit de hemel gekregen, zegt naar Joppie, naar Simon, daar is dan ook de nazi en Petrus, en die moet je al omdat de woorden God, u zou komen te verklaren, en dan mag Petrus, ingewonnen worden voor God, om onbepaald, ook Gods weg te gaan volgen, en dat men dan ook ons in in die Dan hebben we ook in deze met geen vlees en bloed. Ter gegaan. Want ons vlees wou niet over de oceaan. Kan je denken. Om daar een vreemd land, Dat men nog Engelse taal moet leren. Of zulke een goede leeftijd. Daar naartoe te gaan. Al is het dan voorlopig wel mee. Hollands spreken, nogthans ligt de noodzaak, om ook voornamelijk de jeugd te onderwijzen. In de Engelse taal, dan was het een ongezineer, zend dan toch de degene die zenden wil. Maar zijn dan toch mij niet, maar we hebben voor God moeten verliezen, we hebben het alles reeds opgemerkt. De woorden uit de CKLV, de lieve veertien, zijn als hem slagen. Op onze zielen komen het de geest de zeren, mij op en ging heen. Bitter bedroefd zijn die, maar dan de zeren, die was sterk op mij. Uit het opheizen. dan kan voorop zijn gezicht getuigen. Dat ik niet wegga, omdat de neusen moe ben. De neusen zal ik nooit kunnen vergeten. We zijn met liefde omringd geworden. Misschien wel veel te veel om ook te veel op een mens te vertrouwen. Maar nogthans heb ik het wel eens gedacht. Zij heren, de neusen, is het niet waardig. Dat ze nog een andere leraar zouden ontvangen. Maar nogthans is nog een voorrecht. Dat je met elkaar drie nog mag scheiden. En dat je nog weet dat je niet weg hoeft te lopen. En dat je nog graag ook had willen blijven aan de ene zijde wat plek betreft. Maar aan de andere zijde dat de gemeente die ook nog niet moe was. Maar zie, wanneer dan Petrus oh kom bij Cornelius, dan gaat er kracht vanuit van de geest die meekt medisch. En zie dat de heilige geest, die daalt op genijden, dat heeft een zoete vereniging gegeven, zodat ze ook nog gedopt zijn in de naam van en drie, een die ene God en ook feiten nog enkele derven, ook daar de Heer blijven, hij nou ja, ik moest roepen, nu zie ik in de werheid dat God geen aanneming dat versloot is dat het niet doet op eigen goeddadigheden maar dat het alleen is uit het vrij van het soevereine welbergen en daarmee kon zijn eigen verdediging toen ze in Jeruzalem en kwamen aan te vallen, of hij nu toch een verkeerde weg was ingegaan, om in een onbesneden zijn eis te komen, en daar ons woord te verkonderen. Daarom zeg hij dan ook besloten. wanneer hij verhaal geeft van mijn leven. ook hebben we naar voren gebracht. Wie was ik nu toch? Ik arme wederstrever. Ik arme niet de netvorm, die wat te willen, zou komen te wederstaan. Is het er hier niet, die met het hier... uit te dragen, waar de en kennelijk komt te roepen, en komt te zenden, en daarom, om dan ook in die devontuur te... Nog een woordje van afscheid tot u te spreken. In alle kortheid hadden we gedacht om dat te mogen doen. Uit de brief van Judas. Die u zo even heeft voorgelegd En daarvan het 24ste en het 25ste versie. Waar God's woord. En de teister al dus leidt. Hem nu die macht is. U van strijkelen te bewaren. En ons strafelijk te stellen. Voor zijn eerlijkheid in vreugde. Ter alleen wijzen God. Om zijn zelfmaker. Zijn eerlijkheid en majesteit. Kracht en macht, feiten nu in alle eeuwigheid. Amen. We wensen met de sinne-ruilpij, u hem een ogenblik te mogen bepalen bij de apostel Judas, afscheidsgroet. Om in de eerste plaats stil te stemmen bij een vlode bedoelende afscheidsgroet. In de tweede plaats bij een gode bevelende afscheidsgroet En ten derde bij een volde lofzeggende afscheidsgroet, Om dan met een kort woord ook met de werrij toepastelijk nog in te keren. We hebben hier de brief van de apostel Judas. Dat was niet Judas Iscariot, die was wel al postel geweest door God zelf ertoe geroepen. Maar hij was geen kind en hij was voor eeuwig omgekomen. Dit was Judas die een kind en een knijp beide was. Het was Judas, de broeder van Jacobus. Die ooggetuigen wat is het, hier, dan dat je u zelf aan ons wilt openbaren en niet aan de wereld. Die schrijven briefje aan de verstrooieringen om al zo de Heere van God en het welzijn van hun zielen te behaartigen. En dan zal me maar een ogenblik kortheid schalven, alleen zo vergaan, tot het hechtende verband, maar laten liggen, gij spreekt van een val die, bedoelende afscheidsgroet, dat vinden we voornamelijk in deze woorden, den alleen wijzen God, oh, alle wijsheid van de mens moet gedurende de waarheid voor God worden. Achar, die kwam te spreken voor waar. Ik ben onvernufter dan iemand. en ik heb geen mensenverstand. verstand. Hier zie je de eeuwige wijsheid God, zowel in het werk der schepping. Zij alles geschapen heeft, tot zijn eer is hier de wijsheid God, ook in de onderhouding, maar ook in de regering van alle zijn werken, tot op deze ogenblikken toe. Maar is hier voornamelijk de wijsheid God in het werk der van eeuwigheid en wegheid gedacht, dat alle menselijke wijsheid hier tekortschot, om al zo zonder krenking van een van de goddelijke deugden, al zo nog sommige tot de zeligheid te brengen, die in Christus Jezus is, daar is de Vader wel de bewegende oorzaak van. Christus, de verdienende oorzaak, de heilige de toepassende oorzaak, zijn alleen wijzen God, daarom moeten we gedurig ook door hem onderwijzen worden, want deze God zit ook voornamelijk op de Godheid van Christus, die door een ariaan geloofend wordt die door een stootje niet aan verduisterd wordt, maar ziet deze God, namelijk ook de tweede persoon, God en mens, in één persoon die voornamelijk hier bedoeld wordt, als de middelbare God en der mensen, hij draagt dan ook namen die op het goddelijke wezen alleen komen te zien, hij is er, dit raam, Jehova, de raam Jehovah, draagt. De Heer, onze rechtigheid, ik zal zijn. Die ik zijn zal. Daarom is gij die grote koning. Van zijn kerk die allemaal te wijs zijn, Komt te regeren. En der wie zal dan ook zijn. Als een heksel van zijn handen. Wat doet gij? Daar ook elk mens, maar als liem is ook Godsknechten in de handen van deze wijze pottenbakker. Hier ziet het ook, de alleen wijze wat die overal ook tegenwoordig heeft. En dat zowel in ons diep gezonken land, maar is ook in de buitenlanden zijn al. Doorloopt de aanswereld. Heb je daar al eens acht op mogen slaan? Dan met een God te doen heb ik. Die ons ziet, kent en gaat het slaan. Dat is de eerste waarin ziel erop gewezen wordt. En bij bepaald wordt. waarin god zijn blinde zielzogen komt openen. Dan wordt er een zwaard voor wat. Dan wordt er een zonder voor wat. Dan wordt er een doorbrenger voor God, dan brengt God zulke schepsel met de verlorene zand tot zichzelf en dan heeft er nog anders niet gedaan dan de laag gehandeld, gezondig, te er is verder God, maar ook die God, die zal weten, je kan wijsheid hebben en ook de ware wijsheid in de natuur maakt niet hoogmoedig, dat is alleen maar eigen wijsheid. Maar de wijsheid die van God is, dat is een bovennatuurlijk schijn. Daarom zelfs de natuurlijke mens, die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, maar ze zijn zelf een zwartheid. Daarom zullen al de kinderen op. Door hem alleen als die grootste leraar onderwezen moeten worden in de weg der de helligheid. Ze hebben ook altijd nog gedacht als er dienaar van die grote koning van die alleen wijzen zelf maken. Om u te wijzen of de dood staat in Adam, maar ook dat alleen het leven te ontvangen is. En niet te wezen, Adam, die ook alleen genoemd wordt raad. En het te wezen, zij mij, niet. hij is dan ook wonderlijk. Zijn naam is raad, sterke hoop, vader der eeuwigheid, vrede voor. Zie, hij weet alle dingen. Hij weet ook hoe we, we straks naar Silewak gaan. Maar hij weet ook. Waar we ten neus erachter laten. Daarom mogen we het aan zijn goddelijke wijsheid. Ook over mogen geven. Om al zo ook in de achtigvloed. God alleen te mogen bedoelen met alle gebrek. En hebben we toch in het diepte van onze ziel. Altijd getracht. Al is het dan dat ons alles de waardheid. Gedureng aan heeft. Om alleen God te veroverd zijn hem. Alleen uit te mogen roepen naar zijn enigste hem. Onder de hemel begeven, Om daar zelf te worden. Maar ook u te wijzen. Dat er al weet alwetend God te doen hebt. En dat je al maar rekenschap. Zult af moeten leggen van al u doen. En van al u laten. Maar ook die God. Die is al machtig. O oh, daarom. Hij heeft maar ook in deze weg te spreken. En het is er samen aan die alleen wijzen, wat dan al zo in deze weg niet mogen bedoelen. Moet daar ook u, de semi, toeverwerdigd worden. Dan moet het maar niet gaan. Om al zo weer een doom mee te krijgen. Maar als het om de heer los mag gaan. Als het mag gaan om het heil. Voor de arme zielen. Ik heb nog maar enige vermoed dat er nog enkele zuchters zijn. Ook een teneuzen. Die een heer Rosa mocht lopen. Als een waterstroom. Of dat de heer dat vlees plaats Ook nog mocht vervullen. En dan kan het wel zijn meteen die betere zicht. Maar als minder zicht. Ach, die is niet te vinden. En daarom af mocht het ook betere ik. Moet ik maar gedurest zeggen. Al oh, dat moet die zijn er genoeg. Maar we moeten onszelf als de minsten wel voor God leren vervoeien. Hij is niet alleen wij de God in de werken die hij openbaart op allerlei wijze. Maar ook is hij die God die oorspronkelijke wijsheid geeft. Wij kunnen maar wat wijsheid halen. En dan kunnen we nog veel... Kunnen we nog hoogmoedig mij worden, maar het is ook een blijvende wijsheid. Wij kunnen onverstand... zo wel komen te missen, maar kortelijk, wat kunnen we toch niet Huy gaan breiden? Daarom zien alleen wijzen God, maar ook maken. Oh, wat heeft een apostel met weinig woorden groot te zeggen, neergeschreven? Om zo in die weg alleen die ketens te te mogen bedoelen. Zijn naam is Jezus, alleen verlost van het grootste kwaad, alleen brengt tot het grootste Hij is alleen die ketens de stap naar Panea, de behouder. de volk, die ketens te nemen, die hebben ook gedurig. Nog om mogen verkondigen, we hebben ons intrede gedaan met de woorden, dat men niet wilde weten dat Jezus Christus en die gekruist. Al is het aan de Jood een erger en de weker in de wijdheid, maar er is een kracht op en een God voor de hele die geroepen wordt, al is het aan de Jood, al is het aan de Heiden. Dat is ook beter is, moeten ervaren. En waar we eerder dan straks in Canada zijn. En dan zo zo'n ene nog een moedeloosheid weg kunnen zinken. Om we dan een hoofdje mogen krijgen op het eeuwige wijsheid. Maar ook die eeuwige kracht. Die eeuwige macht. Maar ook op die enige zelfmaker Ja, die middelaar. God zijn der mensen dan alleen, dan zouden we ook hem ook daar nog mogen bedoelen. En als gij dan ook het doel, dat hij voor eeuwigheid ook gehad heeft af het vluit, dat zal de hindering voortgaan. Nog mag volvoeren door mij, niet de sluikrasende toebrenging van de hele die tellen die. dan is het dan zo eeuwig groot als ook voor eentje of tweetjes. Naar Canada moet ik overwensen al. Dat we niet de te zijn te neusen hebben mogen staan. We hebben niemand zijn dodelijke dag geheerd. Maar gaat maar niet, toe word ik zelf. Maar het eerste in de prediking moet altijd zijn. Koek om God aan te heer. En dat wordt juist dezelfdeheid. Ook jij God's arme volk. Hier op aarde, want, oh, die deuten wat, die worden hun zo lief. En daarom krijgen ze toch iets in hun ziel. Om alleen God te mogen bedoelen, hem te mogen prijzen. Hem te mogen geloven en alleen wijzen zelf maken. Die komen ook de gemeente van de neuzen, op ook te bevelen. Ook de broeders broederskerkenraad, zou ze het niet weten, die dan wij zijt ontbreekt, dat is een waar maar is, die hem heeft, en die meldelijk heeft, hij niet te verwijt, daartoe is trouwde, hij was steeds waarschijnlijk in zelf maar worden, en hij is maar op op, dat ga mijn heraar weer die mijn onverstaan bestuurde, van uw van HBC is meer de weer dan alles wat de wereld leert. Maar komt deze dus gelegenheidswoord en daarom in de tweede plaats een goede bevelende afscheidsgroet. Want gij komt te zeggen hem nu die macht is u van te beweren. Oh, hier ziet hem vanzelf ook weer op de loopbaan Daar zoveel struikelblokken in de weg gelegd werden Om de loop ook te verhinderen Maar, o oh God, volk zelf, die struikel en allen In velen, en wie al zo denkt Dat er al zo niet en zonder nog struikel de waarheid, God zegt de apostel de liefde, is niet in hem. Wie kan je nou beweren voor struikelen, zowel in de leer als in het leven? Wie kan je nu altijd nog bij elkander onder die zuivere bediening van wet en evangelie, bij de leren van vrije genade? Dat is hem alleen. Die daartoe macht is. O, oh, die heeft alle macht. Van de vader daartoe ook ontvangen. Hij zo machtig. Om de harten te neigen van zijn knechten. Wanneer een beroep op uitgebracht wordt. Om ook de harten te neigen. Om tot u te mogen komen. Daarom hem nu. Die eeuwige koning van de kerk is, die al zo alles heeft en alles bestuurt hier op aarde, die alleen, die is machtig u voor struikelen te beweren of dat u al zo ook in het leven nog als een afgezonderd volk mag leven dat de zijkracht van de wereld zo groot is dat men een afgezonderd volk moeten zijn als al de wereld er dan mee spot is. Het is altijd een pesterig zo in de maatschappij geweest. Maar ze horen tijd. niet thuis, dit dingen zijn het hier. Die al zo door het dal de bij die bomen door mogen gaan. Om also voor God te verschijnen is John, om, omdat ze niet van de wereld zijn. Daarom alleen haat ze de wereld en daarom. Hebben ze de Satan tegen, ja dat is een bristende eeuw Om ook als het ware dat werk te verhinderen Ook die leren, om die al zo, ook te verduisteren zijn met geloof, of met licht Maar ook de wereld, die kan ook dat volk niet verdragen Maar over dat God nog zijn standaard Hier in ten neus is af mogen blijven behouden en dat al zo nog is, zij door het vlezen van de vaderen. Maar is zij zei ook nog de er te de bediening gehad wordt. Ja, is dat woord nog gedurig uitgedragen mag worden. Dan is God eeuwig vrij waar hij toe zijn. Zij ten oordeel of ten voordeel. Maar het is toch business waar al zo grote zonder meegevangen wordt. Jeugd die geen maat meer kunnen en die God de wereld samen niet meer kunnen dienen maar die verwijderd mogen worden om er van de brede weg op de smalle weg gebracht te worden daar is alle mensenmacht oh toetekort daar hebben de ouderingen de kracht niet toe om al zo ook hier de waarheid op vast te houden maar hen nu die macht is dus, die bevelen me op de gemeente van de deuzen toe Wat dat hij al zo ervoor werken mag Dat hij ervoor bidden mag Als die grote hoge priester als vader hangen, Maar dat hij ook die grote koning Op de op de gemeente van de duizend Op mag stemmen gulte gedachten Al is het dan boven waardigheid En boven hem nu die macht dit U voor te beweren. Maar ook onstraffelijk te stellen. Dat we van natuur Ook een drievoudige dood onderworpen zijn. Dat we niet onder de rechtvaardige torenvot. En wat wil dat er zijn gerechtigheid. Genoeg gedaan worden. Alleen is machtig. Om u onstraffelijk te stellen. toe. Heeft hij heeft voorwerpelijk al de straf bedragen ...en de wet vervult en de eeuwige rechtigheid ook verworven... ...maar hij is niet alleen een zaligmaker van verwerving maar ook van toepassing... ...daarom hij is machtig om ook een zondaar te grijpen... ...als uit het vuur en als hem te verlossen met een eeuwige verlossing oh, wat zou wij dan zelf he daar het beeldje niet toe zijn daar zou moeten toch verhartigd he dat God en andere mensen toen mocht ze het hebben wij en we van God twee he? dat God die eeuwige onwederstandelijke kracht en macht aan uw heerlijke omhoog, om u te trekken uit het meer allerdiepste grond maar ook onstraffelijk te stellen voor zijn eerlijkheid. Hier kan de tijdje komen. Dacht of de straf is, is zoverre Weggenomen mag worden dat die even verborgen is. Als verworven heeft de eeuwige echtigheid. En dat de Vader op grond van zijn voldoening de zon vrij spreekt van school. Maar ook van straf en recht verleend op het eeuwige leven door zijn dadelijke gerechtigheid. Maar al is dat hier op aarde plaatsgevonden, hier blijven ze altijd. Maar moeten getuigen, het niet en een gerichte... Maar hij is machtig om al de kerk onstraffelijk, dat wil zeggen onvervlechtelijk, te stellen voor zijn eigen in eeuwige heerlijkheid, gewacht en gereigerd, met zijn dierbaar bloed om traktje van de in de kerk, eeuwig en de kerk. Dat die getrouwe maken, die almacht maken, u niet komen aan te bevelen, god en zijne genade, u alleen maar komen aan te bevelen, en dat in vreugde. Er kan veel aardse vreugde zijn, dat zoeken men in onze dagen nog. hij ons brood en ons maar de ware vreugde. Dan een hele vreugde God met de en die al is dan dat volk. Hier op aarde verracht En als onverachtig bakkel. In de ogen der leden Die gerust zijn. dan kennen ze meer vreugde. Dan de wereld kent. Hebben ze geen vreugde hele kern, Toen wat de weg ontvloot. Waar we voor hun alle wegen. Waar het voertloot is. Toen hebben ze niet gehoopt van die de vuurzee, dat ze nog zelf konden worden, en dat door die eeuwige borg, aan die eeuwige middelaar, zou het al geen vreugde zijn, als die eeuwige persoon, die aangezien en openbaar, en hij komt erop, roepen, zie hier berg, zie hier berg, dat de school bedekt, met de vleugelen van z'n eeuwige liefdee, dat ze vreugde, dat is een blijdschap, die alle te boven gaat. Maar tot die eeuwige vreugde, die wacht, God volk, want ieder zal eeuwige blijdschap op hun te zijn. En teuren en zuchten, die zullen wegkomen te blieden, daarom o volk van God in te neuzen, Het is maar een tijdelijke scheiding van straks, dan zal de kerk eeuwig bij zijn. En die eeuwige vreuze, en er zal in één wonder meer hoeven te zeggen, ik ben ziek, er hoef ik niet meer te klagen, vanwege het gebrek, nog ook van hier of teer hogen gelijk een Lea, of kreupel gelijk een maar dan zullen ze springen als ze het, er leven komen te loven. nu die, die komen nu. Ook te bevelen. Want buiten hem. Daar zal er geen vreugde. Daar zal er geen blijdschap te vinden zijn. Maar eeuwige smartie. Zal u deel zijn dat de worm niet sterft. En het vuur nooit uitgeblust wordt. Daarom hebben we ook altijd die enigste naam. U voor ogen willen stellen. En die bevelen we u nog aan. Als de enigste troost in leven. En ook het sterven om dan in die eeuwige vreugd opgenomen te worden als een ontrouwe kracht in jezelf maar door God aangesproken te worden wel hij goede en het verhoudt die over weinig zijn gij getrouw geweest over veel zal ik u zet in, in de vreugde u is het, om dan verlost te zijn van het lichaam zonder de zoon verlost te zijn. Van de wereld die in de boze ligt, Ook verlost te zijn. Van hun eigen bedorven bestaan. Van alle zat en Om daar eeuwig te mogen zitten in die troon. Bij het vlam om eeuwig hem de lof. De herende bidding toe te mogen brengen. Maar kortelijk ook een gode lof. Zegende afkrijgsgroet. Tot na de naam, God, zijn we nog, die we zijn. God heeft om vier en een half jaar hier aan deze plaats doen staan. Ik wil nog nooit doen verstommen. En we hebben bij elkaar bijna zes jaartjes gesproken. We zijn van achter een ploeg gekomen. En van achter een koe. En ochtend heeft God nog nooit doen verstommen. Hoeveel zijn er niet? die jaren op een school komen te gaan, en ze weten nog een twee woorden, aan elkans de keverlaan met schaamte, soms te staan op kerkhoven, mensen die tien, twaalf jaar geleerd hadden, en dat God onze het dan nog gaf, een allemvoudigheid, alleen nooit aan letterwijsheid gehad om toch te mogen spreken, om de Heer God te mogen doelen, maar ook de noodzakelijkheid, zakelijkheid aan te dringen, om al zo hier op aarde wederom geboren te worden, tot de leven hoop ook in het eerbare de middelaar voor te stellen, en in zijn middelaars graafheerselen, om in hem geboren, en gevonden te mogen onderweg, ook te verklaren hoe God de mens, als een arme zon daar, hier komt ontdekken, om grondend om bloten om een onderwerpje te mogen worden voor dat gezegende voorwerp geloof daarom hem zei dan ook de heerlijkheid dat wil zeggen niet om niet om zo heren zei de heren we hebben in Nederland meestal voor grote scharen volgesproken. gesproken dat zal nu in Canada ...niet meer zo overlopen, maar we hebben het ook van dominee Lemeijn gelezen... ...dat ook ze wel zijn man, ben je daar nu voor gekomen... ...maar al was het dan, dan wordt twintig, dertig man moesten komen te spreken... Ach, God dat maar in ons was, al was het dan, gelijke Lydia de elk, enkele vrouwen... ...maar wel andere kwamen maar God kwam er eens eentje te grijpen... ...en alzo zo van dood leven te maken... ...om het harte voorhopen te mogen... ...om dood te bloeden aan alles wat buiten God en Christus is. Zou dat geen eeuwig wonder zijn? Dan zal ook hem de heerlijkheid zijn. Maar wie zullen we ook de heren geven? Dat men al nog verdragen zijn geworden... ...dat God onze honderdste heeft... ...ook in moedeloze wegen... ...dat men terecht gekomen zijn... Achter heeft God ons altijd op pijn staan. Hij komt alleen de Heer, de lofter, wat doet niet ons, niet ons hoor. Maar God alleen, die zij de heerlijkheid, o tot in alle hevigheid, maar ook de majesteit. Hij is de koning der koningen, de here, der geerden. Daarom voor een koning, de koning komen vrede hebben. Wie zou dan niet vreden voor hem, die alle macht bezit, in hemel en op aarde. Ach, wie het dan ook is, als het om de Heere God gaat, als dan die majesteit God ons voor ogen hadden wordt. Daar roept mij hij met de Jezaja, wee mij, waar ik verga. Dewel ik een man ben, van orijn lippen, hij is niet meer omdat ze tijd de eerlijkheid zien. Dan valt als dood aan zijn voeten. Maar dan leg je ook die rechterhand. Op zijn krachten en op de volk. En dan vrees niet. Ik ben dood geweest. Maar ik leef tot al eeuwigheid. Ik ben de Alpha en de Omega. Hij heeft overwonnen. Over en over En daarom hem. Zij dan ook de majesteit. Maar ook kracht en macht. Alle kracht en macht. Is hem de verder gegeven. Hij regeert het rijk der natuur. Maar hij regeert ook het rijk der genade. En nu is het wel donker in Gods kerk. Maar hij regeert. Hij heeft de treugels in de andere hoog. Van ons diep gezonken verder lang. Ook nog van de kerk God. En daarom overwacht het. Niet van de bergen, nog van de heuvelen. Maar verachtend van, van die grote koning. Die alleen de heere toekomt. Zowel in het geven, ook als in het nemen. Of dat hij mag roepen met die op, De, de heere, die heeft gegeven. De heere, die heeft genomen. De namen, de Heere alleen. Die zijn geloof, waar hem alleen. wordt alle kracht en macht van de vader gegeven. En die voet geluid. Hier in de tijd. En daarbij de nu. En de eeuwigheid. Ook nu. Komt het weer duidelijk openbaar. Dat gij de harten weet te weten neigen. Als waterbeken. al ah, wilde ik dat niet. En dat ik zelf geworsteld heb. Drie weken lang. Om in zijn neuzen te mogen blijven. En dat ik nog zelf een keertje dacht. ...dat naar Veenendaal moest, maar God kwam me voor. Er waren vele weduwen in Israël, maar toch geen... ...waar de hele jaar gezond is, dat tot de weduwe was Sadonis, En zie, toen viel Veenendaal weg. En dan moest ik ook hierin betonen hoe dwarsig ik was, maar ik het niet wou. En zij had dat beroep dat klaar ik naast meneer. Toen bij God onze willen op. En we hebben een nachtje meegemaakt. En onze vrouw vertuigen van. Dat men uitgeroepen. En vrouw gaat door. Er is geen doel meer aan. Want God spreekt. In de dadelijkheid. Tot onze ziel wie zijt. Geel mij, Die tegen God antwoord. zal dan het maagsel. Tot degene die hem gemaakt heeft zeggen. Waarom hebt hij mij al zo gemaakt. Mag zij dan geloven. Dat er werkzaamheden zijn, ook een Want dat er al zo'n huwelijk komt, dat kan niet van ene zijde gaan. En dat er ook zo'n kerkelijke is. En toen hebben we juist zo'n briefje gekregen, mevrouw haalde zo van de pot vandaan. En toen hebben gevoel dat er een noot geschreid tot God als Silewak is opgegaan. En dat ze daar door God zelf arbeid gekregen hebben. Hij zie dan was ik net als is, En zou ik ook gezegd, heer ik naar dat oorijde dier deed, Daar wil ik niet naartoe Maar ach, wat ze nou Toch weer eigenlijk heeft Wie ben ik dan Die ze dan, ook Corijn Zou komen te verklaren En dat nu bij de nu En in alle eeuwigheid Kom hij de heer de lof toe Hij zal straks eeuwig te lof ontvangen De heer ...van de wegen, die hem met zijn knechten, met zijn volk op aarde... ...komt te helder, die alle knie... ...zal voor hem zee paren, als het hier op aarde is... ...dan zal het gedwongen zijn... ...straks in de eeuwigheid... ...om daar eeuwig te moeten horen... haat weg van mij, hij vervloekt het eeuwige vuur... ...dat het duivel in en Engel bereid is... ...dan het laatste woordje beziet, ...dat we het niet te lang mee kunnen maken... ...amen... Dat zal waar, dat zal zeker zijn, dat komen ook wel uit te spreken, amen, in een wijsende zin, dat God zijn woord nog waar mag maken, zit ik bij mij te lieden, tot aan de volleidingen der wereld, ook amen, vertrouwende, alleen op hem, steunende, alleen op hem, van mij mensen naar de zijde leid. Maar in God alleen Zouden de kloekige daden nog gedaan kunnen worden. We willen het nu niet verder uitbreiden. Want dat laatste de tijd niet meer toe. En daarom zouden we met elkaar nu nog een versie gaan zingen. En dat van psalm 66. En daarvan het eerste. En het tweede versie. Zing den hier in de ganse landen. Met gezang loopt nu zijn naam... breidt hem met mond en met u, rond zijn goedheid alle te staan... ...spreek hoe wonderlijk zijt geen giri... ...in al uw werken groot en klein... ...we vijandenbeschaamd siri... ...bidden om vreet alle gemeen... ...dat u dan o mijn God geprezen... De wereld dromen met ontmoet, Uw moet ook gezongen wezen. Als is eens met stemmen klaar en zoet. Komt hier u al wel aan merken. De derde God des Heren mijn, Hoe wonderlijk dat ook zij werken. Bij der mensen kinderen zijn. De eerste en tweede versie. Van salm zes en zestig. Thank <laughs> you. Nog wel een denken... en dan met de samen op voor elkander mochten zuchten, en het welzijn of zijn zoeken, als zij me dan verre van elkander verwijden... dat zal werkelijk bij mij niet zijn, uit de touw, uit de taart, want dat liggen toch zulke dus dat er ook verschillen te zullen zijn of steeds voor komen. dat is te veel voor gebeurd. We hebben de graven helpen dragen. Geen Een boel. Ik dacht ongeveer van een zesde simmen dat we hier zijn. We hebben wel een keer... ...al ook in alle gebrek. Een gebrekje gedaan. God heeft er sommige weer op willen richten. Zou men dat vergeten? Dat kunnen we niet meer vergeten. En daarom mocht u de eerder te samen ook willen gedenken. Voor tijd en eeuwigheid. Maar omdat de tijd beperkt is. Zou ik ook in de eerste plaats nog een enkel woordje willen richten. tot onze edelachbare burgemeester van de Neuzen. Wij zijn ook hartelijk verblijf dat u in dit avontuur. Bij ons hebt tegenwoordig willen zij. Oh, wij kunnen onszelf een menigmaal. Wel ook komen te veel vaardigen. Daar ben ik wat toegenaaid. Maar de Nieri die heeft mij zelf nog een plaatsje gegeven. Ook in Nederland. Om zelf ook zo'n voor grote scharen. Zijn woord uit te dragen. Dat heb je nog gezegd? Ook nog was je niet zenuwachtig en een goud voor 2,5000 zeker. Ik zeg, ik heb er al voor gestaan voor vijf of En de neer gaf me nog vrijmoedigheid om een woordje te spreken. En dan moet je weten, edelaar waren men vroeger nog geen boodschap voor onze vader dus te doen in de stad. te waren we dan in de 20 jaar samen eigenlijk ook nog als een de voor zelf, ben velen tot de wonder geweest. Zij David, wat de heren heeft geweest. Nu wens ik ook u van harte toe, met uw vrouw en uw kinderen, God zegen en nabijheid wij zij, om ook de neusen te mogen regeren, mocht het toch zijn, in de Vrezen God, in overeenkomstig z'n hier waarvoor, dan zou u ook de zegenende braten voor uw eigen zielen van weg mogen dragen. Zo wensen we u van harte bij het scheiden naar het verre Canada, Tot de onmisbare zegen toe en dat de gemeente van Teneuzen. als kinderen van een burgervader ook verbonden mogen zijn en u als burgervader ook aan de gemeente van Teneuzen. Dan wil ik in de tweede plaats een woordje richting tot de kerkera. De eerste is eentje van de broedersoudelingen weggenomen tot de dood. Daar waren me toch werkelijk overbonden. Dat was maar een onkundig mannetje. Maar nogthans was de mannetje daar al een hand aangeslagen. Hij heeft de moet We zijn nog dikwijls nog wel eens jaloers op hem. Hij is de strijd boven, We zijn er nog te midden in. Maar aan de andere zijde. Dan hebben men toch ook als broeder Zeldring eerst. Met elkaar in liefde geleefd. Dan denken men nog wel even in die eerste plaats. Aan broeder Oekman. Wie zijn vrouwen vrouw ook was hebben moeten dragen. En zie. Dat heeft toch ook iets geweest om nooit meer te vergeten. We hebben getrapt. In alle gebreken, ook eerlijk met uw vrouw te spreken. En dan hebben ze werkelijk niet durven ons zien. Omdat die juist de God ging. En de zaligheid van de ziel. En dan hebben we nog zo verblijd geweest. Dat hij ons middelijk nog mocht gebruiken. Dat ze dat trech God heeft mogen toevallen. Om onvoorwaardelijk aan Gods zijde te vallen. Is toch zo even meegevallen. Daarom. Dan geloof ik me vast, dat de vrouw die juifel wordt troot. En u bent u als wederder overgebleven. Ik kan niet gelinden, he, dat men ooit een boordje van mijn kader gaat hebben. Mocht het zijn, dan weet u me trouw wel vergeten, want ik ben een zwaar. Maar wat alleen die is wijs. en die bestuurt alles naar de eeuwige raad. Maar ook route praal, achter hem er ook verbonden aan geweest. En nu ramen geen mensen verheerlijk maar van direct dat gekomen zijn. Zelfs aan de eerste keer hier kwamen, toen dachten we, die man kijkt op zo'n donker. Daar zie je toch wel niet veel aardig Maar ik weet nog goed op een zondagmiddag. voor de eerste zondag hier kwam, dat ik een bang gevoeld heb, ik niet verder op in. Dat is altijd gebleven. Ik heb dikwijls tegen mijn vrouw gezegd, dat Bram of verdragen kan, dat weet ik niet. Oogst karakter, die schoonlijk. Maar ik heb toch veel uitnemende leerachters bezelf. Dat is goed bekend. En daar op die baan blijft. En nu heeft u een grote klap gehaald, zelfs zo. dat mijn dacht, dat men je moesten verliezen. Ik ben blij voor de gemeente. Dat God je nog hebt willen sparen. En dat je ook nog dienstbaar mag zijn als kerk. De mochten dan ook die jaartjes. Nog een weinigje ween willen vermenigvuldigen. Uw sterkte en krachten geven. Ook in uw ambtelijke arbeid voor de gemeente. Want ook zal de gemeente wel moeten ervaren. Dat ook mensen kinderen zijn. Die dat ook alles mee niet tegelijk kunnen doen. En dan ook broeder Tieleman. We hebben ook met u omgegaan, ook kuisbezoek gedaan, in liefde, en vrede, zodat men eigenlijk nooit ergens kunnen komen, dat men meer zo'n bang kunnen voelen, dan men hier gevoeld hebben. De heren gaat denken, ook u en uw vrouw, het bent de eerste van de broeders die nog een vrouw heeft, is nog wel een woontje, de andere zijn hebben ze moeten missen, de een als een vroeg. die blijft met zeven kindjes af. God mag u te samen nog doen zijn met elkaar. En gedenk ook uw vrouw en ook uw kinderen, zowel van alle drie, de broeders met ook weer kleinkinderen op dat God en de geslachten nog mochten werken. Maar dan gedenken men nou ook de broeders die jakenen. Daar is er eentje bij, die zo oud, mij maar je mag er nog zijn, we hebben toen gezegd, het is de laatste keer denk ik, dat je bevestigd Maar ik weet niet, dat de vlotte zelf nog weg zou gaan. Daarom was wegges wonderlijk. Die is in het om, en zijn voetstappen die worden niet gekend. Die jaartjes zullen niet zo lang meer zijn. God mocht u bedenken, ook strakjes. Wanneer het sterven zou moeten worden, dan verleenen hij u ook. Stervens genade, om alzo voor tijd en eeuwigheid zich nu te weten aan de troon der genade, maar straks is ook een heerlijkheid onbevlekt, voor hem gesteld te mogen worden, gebassen en gerijden door het dierenbaar bloed, de andere broeders, ook de sami. We hebben ook eens dus er eentje, zelfs tweetjes van kortere, duur. De reden is normaal van de winter bijgekozen, is de jongste. God moet ook hem gedenken, sterker ondersteunen, wat krachtig. Het heeft hoe de kieren uit, ook de andere broeder. We hebben ook nog een liefde en vrede, allemaal kanderen geleefd, nog een eenwoordje, ooit met elkaar gehad. De andere broeders, die zitten er ook nog met de bijtjes. En dan weet ik er ook van eentje, die ook zelfs zei die, ik heb toch geloof dat je kwam. En daarom had men dat huisje ook aanbald die, dat nou dit is stilhoop was, dat ik hier door naartoe zou komen. nou, ik ga niet gewillen, God heeft me overgebouwen, dat is voor de tweede maal geweest. Nou heeft nog veel meer strijd gekost. Maar God is hier de sterfste geweest. De heren gedenk u met ook de andere broeder te samen met uw vrouw, met uw kindertjes. Ook de heeft veel voor de gemeente gedaan en doet het nog. En daarom moet de hem sterke veel een ondersteuning. Is zal altijd bemerken hier op paard. Dat nooit volmaakt is. En als je altijd op paard anders niet dan vrienden hebt, dan ziet de niet je moet ook wel eens veranderen hebben. Omdat je jezelf er niet zou verheffen. Moet je duren ook weer naar beneden. En dan weet God er ook wel wegen en middelen te gebruiken. Zo moeten jullie ook te samen willen gedenken. Karteke gezanten, We hebben nou aan elkaar verbonden geweest. Dat hebben we zelf nog gemerkt. Nu met vijf is. Zowel op school als op alweer in het rolle harde lokaal nog u onderwijzen hebben. U hebt veel voor mijn overgaat. Dat heb je nog zelf betoond. O, het scheiden, arme jeugd, arme jongheid, we hebben het graag gedaan. En ach, daar waren er wel eens onder, die me wel eens tot orde moesten manen, hoewel het in de laatste winter steeds beter ging. En men ook merkte dat ja, men nog een enkel jaar hier geweest waren, dat men ook ten deur ook wel een andere geest het ingekregen hadden. Ja, dat er in het eerste niet zo geërstig. Maar we wijzen nu ook toe dat God het onderwijs, dat in alle gebrek gegeven is, nog mocht te zegen is, en dat er eerst nog moet bekronen tot zaligheid. Voor uw arme ziel. Dat zou zo groot zijn. Dat voornamelijk de jeugd. De toekomst is. Ook van de gemeente. God bewaren je. Voor de zuigkracht der wereld. Want we leven in een tijdje. Dat alles verzinkt. Alles is voorloop. Voor God en de wereld kunnen we samen dienen. En daarom zien we dat. Gods geest. zo aan twijgen. De een mocht in de jeugd willen werken. omdat dat een dergelijke ambtdragers mochten de verwekken bekwamen door zijn geest. Maar ook, zowel het schoolbestuur, maar ook de onderwijzers, tezamen, samen van hoofdonderwijzer af, die ons straks ook gaat verlaten. Eerst ook jaren zijn krachten aan de school ook gegeven. De eerder mocht u en uw vrouw en uw kinderen willen gedenken, en als op de andere plaatsen lieve zegen en nog willen schenken, zo komen we nog een enkel woord tot de koster te richten, die altijd ook actief geweest is in zijn werk. Niet alleen, ook in de kerk, daar was het een bijzondere man die snel... Als het van de ene plaats naar de andere plaats zich verplaatst En die werkelijk niet lui was. Maar we hebben voornamelijk hem veel meegemaakt. Met begrafenissen. En daar zijn men ook nog hartelijk dank voor. Dat er ons altijd ook nog op steun geweest is. En dat men ook gevoeld hebben Dat er ook nodig van ons komt te scheiden. Ook door vanis. Die komen ook een hartelijk farwel toe te roepen met vrouw en kindertje gelijk op de koster. En verwijzen dat God ze gedenken op voor tijd ter eeuwigheid. O beide, dan vrouw, God heeft je tot drie maal toe aan de rand van de graf gebracht. En hier heeft je elke keer ook op willen richten. Het heeft een zware beproeven geweest, ook voor ons. We hadden beroepenheid zeggen over. toen lag je nog op bed. En je menen me eenmaal ook gedacht, Erik, dat kan nooit voor u zijn. Maar God, die kwam ons dadelijk te bepalen, wat de de Erik, hij is sterk. En ik zou je harten versterken. En hij heeft het wel gemaakt, zodat ook zelf de dokter, is het waar het er versteld van staat. Hoe ver? Hij ah, weer geneesd bij God nog geen allebei. En daarom gaat wel door beproeven te wegen. Maar, nu zijn we wel met elkaar verbonden. En we hebben al veel met elkaar gepraat. U hebt een dwaze man. U hebt werkelijk een man. Die schuldig is aan alle Gods geboden. Maar nogthans, dan weten we toch reeds van de Amerika natuurlijk getreden zijn dat we veel met elkaar gesproken hebben, ook over de dingen der eeuwigheid. En nu mogen de zijde, God ook altijd de roest hebben, maar je ziel mocht geïnven, ook is God in Canada. En daarom is overal tegenwoordig, God moet je bekeren, en willen scheiden, dan het de samenverwaardigd mocht worden om zijn naam, eeuwig groot. Te mogen maken kinderen God mocht je ze denken zowel degene die natuurlijk verbonden is die je blijft als ook degene die met ons mee zullen trekken naar het verre Canada God heeft je het genoegd om onbepaald je vader te volgen daar ben blij mee maar ik zou nog blijer zijn als je tekentjes mocht zien van de waarachtige keer die niet missen kan. Zo dragen we ook nog een woordje. Aan onze enigste zuster. Die dan zo kan wezen is. Ik weet je al veel Dat je enigste broer. je moet nog missen. Ook nog in Nederland. We kunnen ook bekadden die helft Maar nog dan. Het ligt ook nou aan ons hart. We hebben één broer gehad, die is weg, die maar 21 jaar is geworden. Er is nog open woord voor wat eeuwigheid. Dat is onze eigen broederplicht teer. We hebben zeer veel van gehouden, maar in God weggeromen. Nu nog één zuster. O oh, zuster, God mocht je op bekeren keren leren. Zwerg. We hebben dertien jaar met elkaar samen gewerkt. En toen nam het zijde voor het eerste maal tegen u, dat God, met hem doortrok. U hebt dat al gemerkt. Om we niet meer in staat om te werken. En toen nam mijn plan tot meten. Ik zeg zwaar. God die gaat door. Ik kan niet meer. Ik moet er ander werk doen. Toen zei hij dat gaat door. Maar wat ik daar spijt voor, Want we hebben in liefde met elkaar geleefd. En, en nog. En men die vangt altijd gevoel. En wat mocht ook u het u hebt ook weer een ernstige ziekte gehad, God heeft u weer opgericht. Wat Op mocht je gedenken, wat tijd er hier begrijpt, met je kinderen. En zo komen ook de gemeente het algemeen nog kort. En vader wel te toe te roepen. Oh, we gaan elkander verlaten. Maar God mocht u niet verlaten. Wat mocht u bedenken? onbekeerde. Op dag God ze nog een keer mocht. En op mocht zijn arme volk wel onderwijzen, troost en sterkte. Maar ook ondersteuning. Met de rechterhand zijn er gerechtigheid. Nu was er eens een oude hera. Die nam afscheid van de gemeente. Hij zegt nu al bijna nog iets vergeten. En hij zegt: wat is dat? Wel, degene die nou niet zo vriendschappelijk geweest hebben. Die moet dat lust te bedanken. En dat moet ook zijn. In dit avontuurtje, Want dat heeft God juist willen gebruiken. Om me in de lachten te houden. En zo menigmaal ook truitjes te schrijven, En ook de zuchten. Vanwege mijn eigen verdorvenheid, Want dan moest ik de school. Ook altijd weer bij mezelf vinden, Zo mocht er eerlijk. Ons de dus samen willen gedenken, en zo komen dan ook nog dan te zeggen, ook aan al de kindertjes voor de gedachtenisjes die ze gegeven hebben, zowel van school, van de verlatenis, en voornamelijk het foto van het huis, waar meneer gewoond hebben... en het foto van de kerk, daar me zeer verblijd mee waren want dan kunnen we toch altijd nog zien, dat we op vier en een half jaar, in veel gebruik, meer dan 500 preekjes nog hieruit gesproken hebben, zo mocht dan de heren, uw uitgang en uw ingang willen bewaren, en ons samen willen gedenken, wat tijd en eeuwigheid, in het blijven en in het gaan komt, Zingen we nu nog met elkander... ...en van... ...zalm 133... ...daar van het derde versje... ...zo zal de vreedzame gemeente wezen... ...en ondervinden wat goedheid geprezen... ...tot alle tijden voor en na... ...derde versje van zalm 133... Thank you. dat we op die plaatsje hebben gestaan we hebben menemaal zuchtende die kansel betreden we hebben ook nog wel eens met gemak mogen spreken dat was het ons een innerlijke vermerking en in dit eventuur heb ik zo ook weer geholpen en doorgeholpen als we men altijd weer wat gezegd hebben dan men beter hadden kunnen zwijgen en altijd ook weer wat ook en we mogen zwegen dat men allemaal moeten zeggen. Mocht hij de verzoening overdoen. En mogen we het u behagen niet alleen van dit avontuur. Maar van deze jachtjes aan hier geweest hebben. Uw zegen er nog aan te willen schenken. Of dat het al zo nog eens mocht zijn. Dat het Paulus was die planten vol in afmaak. Maar dat de het de wasdom alleen kwam gegeven, zo mocht hij verzoenen doen over al het zondige wat niet in zijn was. Na de reinigheid van uw eilanddom, en wij mochten ons in het gaan ook weer op de vervolle reis willen bewaren. U ook, uw hand over ons. gebruik maken om hier bij uw afscheid een kort woord tot u te richten. Ik zal het niet lang maken, maar ik heb er toch wel behoefte aan om enkele opmerkingen te maken. Ik wil u enkele wensen doen. De eerste plaats wens ik u niet, niet, succes toe in Canada. Ik geloof dat dat een verkeerd woord zou zijn, een dominee moet niet op succes uit zijn, het zou een slechte op uw werk toe. U gaat naar een ander werelddeel. Enerzijds lijkt u dat bijzonder moeilijk omdat u daar met mensen te doen krijgt die in volkomen andere omstandigheden leven als de mensen hier in Europa. Dat geeft dus u een bijzondere problemen. Dat is heel erg duidelijk. Aan de andere kant dacht ik dat het verschil niet zo groot zou zijn omdat de mensen waaronder u gaat arbeiden lid zijn van zelf, kerkelijk gemeenschap als de mensen in Nederland. Dat geeft de band over deze wereld, of men dan in Canada woont, of men woont in Terleuze. Ik geloof dat dat verschil dan in wezen niet aanwezig is. Ik wens u toe hoe dat mogen zijn. Veel zegen op uw werk. Ik ben ervan bewust, ik heb er wel eens meer gezegd, ik ben niet de eerste dominee die ik me leven toespreek. Ik ben ervan bewust dat een van de moeilijkste ambten in deze wereld te vervullen is het ambt van predikant. Ik zal u ook zeggen waarom. Ik zal het niet uitvoerig zeggen. Dat zou ik al bijna willen doen, maar dat ga ik helemaal niet proberen. Het is zo moeilijk, dacht ik, heel kort aangeduid... ...en ik heb het vandaag over die de preko weer beluisterd... ...omdat zowel de predikant als de leden van de christelijke gemeente... ...in zonde ontvangen en geboren zijn. Beide zijn dat, de voorganger is dat... ...en de leden van de gemeente zijn dat. En als we dan met elkaar spreken over deze dingen... U spreekt er serieus, vooral spreekt er serieus over... en bedenkt aan het tijdige en aan het eeuwige... dan ben ik van bewust... En als men dit dagelijks als predikant moet doen... dat het ambt van predikant bijzonder moeilijk is. Maar, vandaar, dat, ik u dan ook bijzonder veel sterkte en veel zegen toewens. De gemeente van Terneuzen wens ik toe... dat zo gauw mogelijk, dat zal wel moeilijk zijn hebben begrepen... Dat zo gauw al mogelijk, althans, er een nieuwe voorganger weer op deze kansen staat. In de tijd van vacature hoop ik en wens ik de kerkraad bijzonder veel sterkte, geloof, dat draait het uiteindelijk om, geloof toe, om in die vacature tijd die misschien wel lang kan duren, dat weet ik natuurlijk ook niet, om daarin de gemeente te leiden, die leiding te geven die de gemeente nodig heeft. En dan tenslotte nog een wens. Ik hoop dat het u persoonlijk met uw vrouw en kinderen in die verre wereld goed zal gaan. Goed zal gaan in allerlei opzichten. Bovenal zo goed zal gaan dat als u daar een tijd gewerkt hebt. U dankbaar kunt zijn aan uw heren die u daar naartoe gezonden heeft. En zo blij kunt zijn omdat de gemeente dan gemerkt heeft in die tijd dat die gemeente inderdaad een nieuwe herder en weer heeft gekregen die haar een zo grootnodige evangelie in eigen omgeving heeft gebracht. Daarom heeft veel zeegeven veel sterkte en een goede jaren in de naartoe dus, anders geven wij het woord... onder Rome de ingewanden van kostbarmhartigheid en zo deed Omina Portel Paulus met vele tranen de gemeente, de outerlingen van Eversen nog vermaand en op willen wekken en vermoedelijk en onderheen willen geven als ze toch het kroon zouden zijn in de vermaning en in het leren en wat ook de apostel Paulus hem voor gehad, gehouden had dat ze daar toch niet vanaf zouden komen wijken maar dat het vooral aan zouden komen te zijn en wat uw leer betreft wie u gebracht heeft toch? en dat weet u dat ik daar met haar en ziel bovenop gevallen zijn, omdat dat de leer is die we terecht mogen leren de leer der Godzaligheid want er is een leer dat God op het hoofd verheerlijk en de mens op het diep vermijderd wordt en zouden we daar iets van moeten zeggen of hij is vanzelfsprekend, we weten het eerlijk gezegd, dat mag ik niet ontkennen. dat ik een die liefde gebracht ben gelozen, dat een vloog aan helwaardig versloog voor God mocht worden. En het ook mocht komen te behamen en goed te wat ik daar niet van te doen. En dat hebben ik ook nog eens bloed, willen dan Of van spijs, van spijs, van bloed, van spijs, van bloed, van spijs, van de oude dood. De oude dood is Die spijs, van bloed, waren bloed, van bloed, van om nooit middelaar gezicht te horen te aanschouden, ja, ik heb toch uitgeroepen over God. Maar ik toch uw naam daar dan heel groot maken, want wanneer het daarop op te zien, de zoon God, die zal toch weer een verheerd zien, maar zie. Toen nog die tweede personen hadden gewezen, Christus Jezus waar zoveel omgesproken wordt, hij al op ja, zomaar in een laagje komt te staan maar het is zo'n verborgenheid in de verborgenheid dat God zaligheid is groot wat geopenbaar in het vlees en wie zomaar komen herkennen al die tussen de tussen de rechter en de schuldige zielen en daar die vol zaligheid ...inmogen komt en aanschouwen... ...en de ruimte omzaam... ...nu nee, dan is het... Er, ...dan mag gerust... ...een aanbod van genade ligt... ...voor zulken ...dan is het niet te ruim... ...want we gaan de grootste zon daar... ...die kan dan nog zalig worden... ...in kruisjes... ...maar het is buiten... ...bijzonder zelf. ...van zichzelf... En ...dan eenmaal... ...af, vresneden ...en die meer die hebben we tot ons vermaakt en zo voortdurend mogen beluisteren en dat ze ons tot troost en tot sterk mogen strekken, dat we steeds voor het willen houden en God, op de hoogste, het willen een te verheerlijken. Alleen is het dan, zoals je, ja, terechtzeggen, al eenvoudigheid al is waard, het is warm en genoegel die was toch te vriend de gemeente van genoegel was te vriend met die die heeft die koning dragen hij is geleden als u kwam te leiden er was in de gemeente was u erbij, dan was er een gemeente geweest, dat is echt was, dat weet ik goed. Dus zo heeft de gemeente van de nu is, heeft dat meegelezen. En dan heb ik het wel gedacht, dat ik vanavond een keer een moeder vanavond komen en zo weer, dat ik wel relax, want toen ik daar, zeker zo ja, dan moet ik even over spreken. Ik dacht, ze kunnen beter zijn, altijd een beetje van schreeuwen. Dat zal ook nog kunnen doen als ze woorden spreken. Maar God geeft u nog dat het me enkele goede woorden vorm mag komen te brengen. daarom, zo meneer, wanneer u dan zo die tijd in het teleus nog gestaan heeft, dan past het ons u daarvoor hartelijk te herkennen en dank te zeggen voor de zee van arbeid die u ook hier gedaan heeft. En zowel in de gemeente als een ziekenbezoek dat u ook veel hebt gedaan in het onderhoud. Het ziekenhuis waar ze ook allemaal zeer op de speld zijn geweest. Dat heeft u allemaal zeer getrouw gedaan en het is waar onder ons leraars die kunnen aan hun roeping echt niet voldoen De arbeid is te veel en het is waar ze komen in veel dingen te kort maar die liefde is nog onder ons volgens dat ze die leraars daarin kunnen komen te dragen en daar geen verwijt van komen te geven en alle liefde, ondanks dat, komen ze die dan toch toe te brengen en zijn er nog die dan in de gelijkzaamheden mag alleen bij hun springen om dat werk over te nemen. Nu staan we, ja, dat zonder weer Nu is het voor ons. En we hebben het alweer aangehaald, maar bij de dood geweest. Ik ben nu zover, ja. Dat het me echt nogal best mag komen te gevoelen. Maar de tijd kan goed voor zijn. En wanneer ze wel kan nog in weten leven zien, zal het nog ooit zijn. Zou het wezen in de gewesten van de heerlijke sierlijkheid? Zouden we de uitgang nog ontmoeten? Of wat zou dat gewoon zijn? ...zou het schaam te horen krijgen. Dat het duidelijk nog in wezen mag, dat nog, kan het daardoor in mochten En het loon van God genade, dat de eeuwigheid te nodig van zijn om die te verheerlijken. Of het mochtang niet vergeten mogen worden, u en spenken, ook wanneer u dan onze schaak verlaten... En in het verre listen, de arbeid zullen moeten gaan verrichten op daarin Ik wens u toe alle sterke en inzonderheid de voorlichting en de bediening van hoofdstukken. En we herstel u daarop tot een regenzegen. En we zullen zo zeggen. Dus danken voor het onderwijs dat u aan de kinderen hebt willen geven. Dat het heet onderwijs dus dat ze met al liefde hebben willen doen. En echt waar ook goed hebt kunnen doen. Want de we weten als u dat niet, maar ik heb daar wel in het portaltje gestaan. En dat is u zo wel eens beluisterd. En dan is dat heel best gegaan dat ik het best aan u toe kon vertrouwen dat de kinderen zo onderwezen mochten worden. Dus ik wil daarvoor hartelijk dank en kargezanten, wanneer u dan een leraar en onderwijzer een ziet, een verkrijgingsstrijd, geden dan op aan de velenarbeid. Aan de verzuchtingen, aan de gebieden. Ja, ook aan de smerten die je hebt aangedaan. De heren mochten we de verzoenen over doen. En het mocht je nog tot schuld worden. En zo zouden we voor kunnen gaan. Met <tie> dan te zeggen, maar ook ik zou zeggen, laat toe. We zullen het niet zo lang maken. Maar zouden we mevrouw Pannenkoek in deze nog even willen bespreken. In alle eenvoudigheid heeft ons een zo altijd willen ontvangen en we hebben het mm, erop gezegd uh, gedaan dat we niet onnodig de pastorie kwamen te bezoeken. Dus Wanneer we dan kwamen was altijd bereid om ons te ontvangen. En dat was voor ons geneuzenaren altijd zo aangenaam dat dat zo eenvoudig in alles mocht gaan. En daarom zou zeg ik zeggen mevrouw, ik ben zo hartelijk ben. Ook voor deze wat we aan de kerkeraar nog hebben willen doen. En de u zult daarvoor het nog openstellen. En de Heer mag uw geven waar u aan spreekt met uw man heen zult moeten gaan. En over die grote oceaan, al die Heer, beschermen, beschutten en bewaren u met u die in zover met maar mee zullen gaan, één voor de hierachter hier achter, die reeds is, de heer, mocht u er ons ook te samen in deze weg willen, sparen en bewaren en verenigen, te samen in zieken, ongeveer een afscheid een gehouden hebben. De apostel, hij komt dat zo te zeggen, en daar werd een groot gezien onder hen. Alle zijvielend vallende aan zijn hals van Paulus kusten hem. Daar was een leden wanneer de apostel Paulus en wel te meer over die woorden dat hij kwam te zeggen. ...dat de zijn aangezichten niet meer dezelfde voor moeten zien... ...en wij kunnen voor, woord we weten dat het niet het kan zijn dat het ook zo is... ...we hopen van niets... ...dat we kan hier nog eens mogen ontmoeten... ...maar hier was de... de zich, bedroeg, ...al de dingen van de gemeente van zo ...zozeer bedroefd op dat hij dat kwam te gezegd... ...niet meer na een gedicht te zien... ...want banden en verdrukkingen... ...waren aanstaande dat de heen gegeven... ...van stad tot stad... ...de apostel Paulus te bekijgen... ...en zo mochten we dan ook... ons wanneer onze leraar straks weggaat... ...de vele woorden die gesproken zijn geworden... We hebben meegedaan, we hebben al iets meegedaan. Hij heeft het enige vrucht afgeworpen. De Heer, die komt er eenmaal op terug, land. Er is een knechel, die heeft die boodschap hier ons gebracht. Dood en leven, zegen en groep is ons aangezegd. Zijn we niet versterkt geworden door het ene of verkligen door het andere, dan zal het zijn een reuke les dood en zodan. Maar Heer mocht nog geven dat het was een reuke en leven. O dat zijn aan daardoor nog zouden worden verheerlijk worden en zo menig maar dienen. Korte woorden wel enigszins de taal van de raad en de kerk en de gemeente geweest te zullen zijn, kan wel zijn, ja dat ook weer wat zoals vergeten zal zijn, maar toch. Dat zullen we dan ook weer zomaar later komen te beluisteren en ik zou dan, dominee, u mag toe willen zingen van Psalm 121, de van de versen 3 en 4. God zal van boven u bijstaan, die u terecht aan staat. Tot... Johannes haar haaien schrijft gelijk uw zielen welvaart, mocht u rusten vinden, voor alleen, dat in hem verborgen volk de mochten worden want straks komt de eeuwigheid, zal zo lang niet meer duren de oordelen komen ook steeds nader, God mocht ook zijn arm volk willen te denken, zullen ze willen troosten, al hij gelden in machten weer, Waar hij heeft wel middelen toegebruikt. Maar hij staat ook nog boven de middelen. Zo mocht hij er ons tezamen dus verdenken. Naar de rijkdom zijn er genade. En zingen we dan als slot. van Salomon de e Derde versje. Binnen uw muren wonen zou. Liefde, vrede met deze. De huizen en breid zijn vol van Gods zeven in Om de wil der broederen mijn, en der vrienden die binnen zijn, wijs ik u vreed in alle hoeken, omdat ook Gods tempels in Rijn, sta binnen uw muren niet klein, wil ik steeds u een er de versie was al de twee en twinten.